De kinderroof, deel 1. Het ontwaken ging gepaard met verbijstering. De dag was aangebroken, grauw en somber. Plotseling was het kamp in rep en roer. Kinderen schreeuwden van angst, liepen in paniek rond, riepen om Nicolaas, om Rudolf, om Leonardo, om hulp. Dolf vloog overeind en begreep nauwelijks wat hij zag. Dwars door het kamp heen reden ruiters, tien, vijftien. Ze waren gekleed in malienkolders en nauwe broeken, gewapend met lansen en zwaarden, ze droegen puntige helmen en hun paarden waren met vlokken schuim bedekt. Ze schreeuwden, woest zwaaiend met hun lansen. De kinderen stoven uiteen. Marieke drukte zich tegen Dolf aan en klemde zich snikkend aan hem vast. Dolf keek rond. Waar was Leonardo? Even later zag hij de student, gevolgd door een tiental jongens met knuppels. Maar de ruiters tegenhouden kon hij niet. Hij holde achter hen aan, in de richting van de tent. Kruip in een bosje, schreeuwde Dolf het meisje toe. Laat je aan niemand zien, dit is een overval. Hij rukte zich los en spurte ook naar de tent, waar de ruiters hun paarden hadden ingehouden. Voor de tent stonden Nicolaas, de drie priesters, Leonardo met zijn helpers en de angstige baronskinderen. De kleine Carolus had zijn boog gespannen, al liet hij de pijl nog naar de grond wijzen. Zijn ogen bliksemden. Nicolaas in stralend wit stond hoog opgericht tegenover de ruiters... en deed zijn uiterste best zijn waardigheid niet te verliezen. Maar zijn knieën knikten. De monniken stonden zij aan zij... blikten somber op naar de woeste ruiters en spraken niet. De hoofdman van de soldaten was trouwens aan het woord. Vijftig, hoorde Dolf hem zeggen. Dertig jongens, twintig meisjes. God zal je hiervoor straffen voorspelde Nicolaas schil. Dolf baande zich een weg naar voren tot hij naast de herdersjongen stond en riep Wat gebeurt er? Dat is een goeie, die moeten we zeker hebben, riep een van de ruiters. Een paard werd tot vlak bij hem gebracht en de man bevoelde de spieren van zijn arm. Dolf schudde de hand af en deed een stap terug. Wat is hier aan de hand? Wat komen die ruiters doen? Leonardo, somber kijkend, antwoordde dit zijn de mannen van graaf Romhild van Scharnitz. Voor onze doortocht door het dal eist hij een tol. Een hoge tol, bevestigde dom Anselmus boos. Betaal hem dan, snauwde Dolf. Rondom hen naderden angstig de kinderen, maar velen hielden zich op een veilige afstand. Waarmee? vroeg Leonardo nuchter. Dolf keek naar de aanvoerder van de ruiters en vroeg streng. Hoe hoog is de tol die uw heer eist? Hij dacht aan de enig overgebleven os. Wellicht konden ze zich daarmee de doortocht kopen. De ruiter lachte, maar vrolijk klonk het niet. Vijftig kinderen. Vijftig van de sterkste en grootste kinderen. De man had in Dolf een leider herkend, al droeg hij geen wit overkleed of een met juwelen bezette dolk. Vijftig. De woorden bleven Dolf in de keel steken. Dit was krankzinnig. Zou die man werkelijk menen dat de priesters vijftig kinderen in slavernij konden laten gaan? Dat is volstrekt uitgesloten, zei hij heftig. Noem een andere prijs. U kunt een grote os van ons krijgen. Drie schapen erbij. Nicolaas duwde dolf opzij en riep schel. Zwijg, Rudolf van Amstelveen. Jij hebt hier niets te beslissen. Dit is mijn kruistocht. Hij wende zich tot de ruiters. God zal deze belediging van zijn kinderleger niet vergeven. Wij zijn op weg naar Jeruzalem om de heilige stad te bevrijden van de Saracenen. God duldt niet dat iemand ons daarbij iets in de weg legt. De ruiter lachte weer, honend en harteloos. Als jullie weigeren ons vijftig kinderen te geven, zullen we ze nemen. En daarbij zullen we een slachting aanrichten die jullie heugen zal. En jij, met je mooi opgepoetste gevolg, zult de eerste doden zijn.' Nicolaas deed onwillekeurig een stap terug, hevig geschrokken. Maar Carolus riep, probeer het, en hief zijn boog. Snel drukte Dolf zijn arm neer. Hij zag dat met deze houtdegens niet te spotten viel. Dit zijn vrije kinderen, sergeant, zei Dolf ziedend. U kunt hen niet in slavernij voeren. Dat is in strijd met alle wetten. Nu lachten de ruiters nog harder en nog honender. In het dal van Charny schold maar één wet. De wil van graaf Romhild. Dit is onze wet, schreeuwde de aanvoerder... terwijl hij zijn lange speer in Dolfs richting stootte. Ongetwijfeld zou het wapen de jongen doorboord hebben... als dom Tadeus Dolf niet een geweldige duw had gegeven... zodat hij achterover tuimelde... en de punt van de lans hem op een haar na miste. Halt, riep Anselmus. Jullie kunnen je vijftig kinderen krijgen. Maar handen af van deze kinderen hier. Die zijn van edel bloed. Dolf probeerde overeind te krabbelen, maar Dom Taddeus was bovenop hem gaan zitten en hield hem met moeite in bedwang. «Kalm!» siste hij. «Jou kunnen we niet missen!» Zijn pij bedekte de jongen vrijwel geheel. «Barons kinderen hebben we niet nodig», hoorde Dolf de aanvoerder snauwen. «Graaf Romhild vraagt niet om moeilijkheden. Hij eist vijftig jonge sterke werkkrachten. En uitzoeken zullen we. Kom aan, mannen! Grijp ze!» Dolf protesteerde gesmoord. Hij kon niets meer zien en stikte bijna, maar hij kon horen. Hij hoorde de ruiters wegdraven en de kinderen begonnen weer te gillen. Hij hoorde Leonardo's stem die de kinderen waarschuwde en aanriet zich te verbergen. Maar waar konden zevenduizend kinderen zich in het open veld verstoppen? Toen wist hij niets meer, want Thaddeus had hem een klap op het hoofd gegeven die hem tenminste dertig seconden buiten westen sloeg. Snel trok de monnik de jongen de tent binnen en verborg hem onder een aantal huiden. Hij ging er bovenop zitten, biddend voor de arme kinderen... die in de handen zouden vallen van graaf van Scharnitz. Biddend dat deze jongen althans gespaard mocht worden. In het kamp heerste volslagen paniek. De kinderen begrepen nauwelijks wat er aan de hand was. De ruiters galoppeerden rond, grepen naar jongens en meisjes die hun geschikt leken. Gillend renden de kinderen voor hen uit... Als ze gegrepen werden, verzetten ze zich met handen en voeten. De knokploegen weerden zich, vielen de ruiters aan, maar hun botte wapens schampte af op de maliënkolders. Zeker zes kinderen werden door de paardenhoeven vertrapt. Velen zochten bescherming in de aangrenzende wouden, maar soms werden ze achterhaald en aan de haren teruggesleurd. Zo werd een vijftigtal bijeengedreven en met sterke touwen aan elkaar gebonden. Peter was een van hen. En Frank. Een uur later was het voorbij. De ruiters trokken af. 52 jeugdige gevangenen met zich meevoerend. Ze hadden nog even gezocht naar de grote jongen met zijn brede schouders, die zo plotseling was verdwenen. Maar toen ze hem niet meer zagen, hadden ze zich tevreden gesteld met de mooiste meisjes, de sterkste jongens. Dolf, bond en blauw en met bonzend hoofd, kroop uit de tent en zag de stoet in de verte verdwijnen. Hij huilde. Wees blij dat we jou konden redden, snouwde Anselmus hem toe. U had graag gezien dat ze mij ook meenamen, zei Dolf terug. Maar de monnik schudde het donkere hoofd. Nee, Rudolf van Amstelveen, jouw tijd is nog niet gekomen. Jouw wacht een ander lot. Dolf verdiepte zich niet in de betekenis van die raadselachtige woorden. Hij rende weg en probeerde met Leonardo orde te scheppen in het overhoopgeschopte kampement. De duizenden kinderen huilden en trilden op hun benen. Schrijend zochten ze hun eigendommen bij elkaar. Ach, die armzalige eigendommen. Ze sjoorden de pakken levensmiddelen op hun schouders en maakten zich klaar om de kruistocht te vervolgen. De doden werden door de knokploeg snel begraven. Een enkel kind dat een grote broer, een vriend of vriendin had verloren, huilde echt van verdriet. De anderen waren alleen maar bang voor een herhaling en wilden zo snel mogelijk deze afschuwelijke plaats verlaten. Dolf was in alle staten. Als een dolle liep hij rond, probeerde het verlies te schatten. Waar was Frank? En Marieke? O hemel, Marieke! Zeg eens, ben jij gek geworden? riep Leonardo, terwijl hij Dolf bij de arm pakte. Marieke! Ze is in veiligheid. Je denkt toch niet dat ik onze Marieke in handen laat vallen van roofridders? Waar is ze? Marieke kwam bevend uit een bosje struikgewas tevoorschijn. Snikkend viel ze Dolf om de hals. Ik dacht dat ze jou ook hadden meegenomen. Ze zochten de sterkste uit, jammerde ze. Nu hij wist dat ze veilig was, had Dolf geen geduld met haar. Ja, ja, het is goed. Dom Tadeus heeft me weer eens gered. Hij keek rond. Waar is Peter? Carolus kwam aanlopen. De tranen stroomden over zijn wangen. Rudolf, Rudolf, ze hebben Berto meegenomen. Langzaam begon de omvang van de ramp duidelijk te worden. Bertho was weg, evenals Frank en Peter. En Willem, Karel, Ludwig, Frida. En met hen tientallen anderen die moeilijk gemist konden worden. Daar stond tegenover dat één van de ruiters door de kinderen gedood was. Dolf stond er verslagen bij toen op bevel van Anselmus de dode soldaat van zijn wapenrusting werd ontdaan. Nicolaas legde er meteen beslag op. De maliënkolder was hem niet eens veel te groot en met zijn witte overkleed daaroverheen begon hij steeds meer op een echte kruisridder te lijken. Hij joeg de kinderen op. Hij en Anselmus kregen weer haast en dit keer stribbelde maar weinigen tegen. Dolf maakte geen aanstoten om de tocht voor te zetten. Hij stond als vastgenageld bij de as van zijn vuurtje en probeerde het verlies te verwerken. Ja... De ruiters, ervaren en gewend aan een ruw leven, hadden hun keuze goed gemaakt. Met één oogopslag hadden ze de waardevolste kinderen weten te herkennen en aan hun buit toegevoegd. Dolf begreep dat het verlies van deze vijftig kinderen voor de kruistocht meer betekende dan vijftig monden die niet meer gevoed hoefden te worden. De ruggengraat van het leger was gebroken. Zijn vriend Peter... Eens een horige, daarna wekenlang een vrij mensenkind dat moed, doorzicht en kracht had getoond en voor wie Dolf diep respect had gekregen. Nu zou Peter weer een slaaf worden. Hij zou moeten werken tot het vlees van zijn botten viel. Hij zou de zweep weer voelen. Dat zou Peter echter niet meer kunnen verdragen. Hij had de vrijheid geproefd, getoond wat hij als een vrije jongen waard was en Berto... Zeker driemaal had hij de kleine, roekeloze Carolus het leven gered. Hij droeg nog de littekens van zijn gevecht met het everzwijn. Bertho was in zijn eentje meer waard dan honderd van die domme kinderen bij elkaar. En Frida, dat mooie, lieve kind met haar grote kennis van geneeskrachtige kruiden. En de knappe Maria, die zo goed kon koken en... We moeten hen bevrijden, zei Dolf automatisch. Leonardo lachte spottend. Zet dat maar meteen uit je hoofd, Rudolf. Er zit niets anders op dan verder te trekken. Hopend dat graaf Romhild ons verder met rust laat. We moeten ze bevrijden, herhaalde Dolf als in een droom. Waar denk je dat ze heen zijn gebracht? Leonardo wijfde met zijn arm in de lengte richting van het dal. Naar de burg natuurlijk, daar ergens. Op een hoge rots, zoals al die burgten gebouwd zijn. Onneembaar en ontoegankelijk. Vergeet je trots, Rudolf. Jij kunt die kinderen niet bevrijden. We zouden het met een heel leger ervaren krijgslieden nog niet klaarspelen. Graaf Romhild weet wat hij doet. Weet jij wie hij is? Nee, maar ik kan het me indenken. Hij woont hier in dit grote dal aan de smalle wegen naar Innsbroek. Blijkbaar heeft een van zijn verspieders ons gisteren dal zien binnenkomen en is hij zijn heer gaan waarschuwen. Romhild zal wel een soort roofridder zijn. Wie voor de doortocht niet wil betalen, wordt niet al te zachtzinnig uitgeschud. Ach, Rudolf, over vier jaar zijn Peter en Frank ook ruiters in een maliënkolder, die vreedzame reizigers aanhouden om hen van hun reisgeld te ontdoen. Waarvoor anders zou graaf Romhild die jongens nodig hebben, denk je? Om te werken, fluisterde Marieke. Ja, dat natuurlijk ook. Horigen en krijgslieden, daarvan heeft zo'n edelman er nooit genoeg. Sterke, jonge kerels, zonder geweten en goddeloos van nature, zoals Peter. Nee, zei Dolf. Peter zou nooit rover kunnen worden. Dat past niet bij hem en Frank zeker niet. Ze hebben geen keus. Als ze weer zijn, brengen ze hen met gloeiende ijzers wel tot rede. En als ze dan nog niet willen luisteren, maakt Romhild ze een kopje kleiner. Daarom moeten we ze bevrijden. Allemaal, zei Dolf hardnekkig. Hoe dan? Met geweld zeker. Wilde je het hele kinderleger laten optrekken tegen de burcht van Romhild? Rudolf, ik dacht dat je meer verstand had. Ik durf wel, riep Carolus. Dolf, door het dolle heen, kon Leonardo's spot nauwelijks verdragen. Waarom zouden we niet met het hele leger tegen de burcht kunnen optrekken? Die kinderen willen toch ook de Saracenen te lijf gaan? Dat is wat anders. De Turken worden geacht meteen schreeuwend op de vlucht te slaan zodra de kinderen zich vertonen. Romhild zal niet voor hen vluchten, maar een hagelbui van pijlen en kokend lood op hen doen neerdalen. Op den duur zal zijn burcht voor de overmacht moeten bezwijken, zei Dolf bitter. Zeker. En jij wilt 2000 kinderen opofferen om er 50 te redden? Carolus stond er springend van opwinding bij. Ik durf wel, riep hij weer. Het gaat er niet om of we durven, zei Leonardo rustig. Het gaat erom of het mogelijk is. En jij weet evengoed als ik, Carolus, dat het niet mogelijk is. Dolf trok de schouders naar achteren. En toch moeten we ze bevrijden. Frank, Berto, Peter, Frida, allen. Intussen trokken de duizenden kinderen langs hen heen naar het zuiden. Nicolaas ging hen voor, bijgestaan door Anselmus. Dolf lette er niet op. Hij staarde naar de grond, dacht na. Daarom zag hij ook niet hoe Leonardo hem oplettend aankeek. Marieke, zei de student zacht. Het is weer zover. Rudolf van Amstelveen heeft een gedachte in zijn hoofd... en zelfs de duivel zal die er niet meer uit kunnen slaan. Hé, hey Rudolf, word eens wakker. We moeten ze bevrijden, mompelde de jonge star. En Rudolf heeft gelijk viel Carolus fel in. Berto en Frida en Peter willen ook Jeruzalem zien. Het is hun beloofd. Ze mogen niet achterblijven. Ze horen bij ons. Kinderen, gebruik toch je verstand, riep Leonardo wanhopig. Als we met het hele kinderleger tegen de burcht optrekken... zullen zevenduizend kinderen Jeruzalem niet zien. Geen zevenduizend, mompelde Dolf. Zeventien. Wat? Zeventien? Een duivels ondeelbaar getal. Een priemgetal. Romhild en zijn mannen zullen toch wel tot zeventien kunnen tellen? Wat bedoel je met een priemgetal? Stil, zei Dolf. Laat me met rust. Ik moet het eerst helemaal uitdenken. In mijn tijd... Uh, ik bedoel, in mijn land hebben we een spreekwoord. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Wij zijn zwak. En ik haat oorlog en bloedvergieten. Maar ik heb een plan. Het is een fantastisch plan... En het is gevaarlijk. Daarom moet ik er nog een poosje over nadenken. Ik doe mee, gilde Carolus zonder nadenken. Hoe wil je ze uit de burcht halen, Rudolf? Ik weet het nog niet precies. Laten we maar gaan. Zodra ik mijn plan klaar heb, zal ik het je vertellen. Sloffend in de achterhoede volgde ze het kinderleger, dat stil en haastig door het dal schoof. Het was niet koud meer, hoewel de lucht nog altijd potdicht zat. Dolf keek omhoog en bad om zon. Voor zijn plan kon hij geen regen gebruiken.